Uur. En dan hebben het over de Britse tijd, natuurlijk. Hè? De Britse tijd. Ja, het is uh, gewoon die uh, even na drie uur. Welkom terug bij Salvoort op zaterdag. Met als eerste na het nieuws. En uh, weer van uh, drie uur de single van uh, uh, Stars on 45. En de Abba Medley.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 Dat was hem, de singel van Rule 5 en uh, Three Little Birds. Ondertussen kijken we naar Q1. Hebben we hebben het over de kwalificatie van de race van morgen in Silverstone. Al 70 jaar wordt daar gereisd trouwens. En uh, ja, op dit moment uh, is, uh, is er weer een uh, groene vlag. Want de andere Williams is er ook vanaf gevlogen, Albert-Jan. Ja, Sirotkin. Allemaal in diezelfde bocht. Het is dus al het derde incident in diezelfde bocht. Uh, uh, eerst waar Hartley eraf ging, uh, hard, uh, Naar een mechanische fout aan zijn wielophanging.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 vaste luisteraar van dit programma. zoals het op zaterdag weet je het. We houden de kwalificatie van de Formule 1 racers altijd voor je in de gaten. Zo zitten we op dit moment in Q1. En we zien dat Max Verstappen right on track is. Want hij staat op de vierde plek op dit moment. Met nog een kleine vijf minuten te racen in Q1. We houden hem voor je in de gaten. Houden daarvoor de radio aan op ZFM.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 Sing, sing, sing, sing my dream around. Do, do, do, do, sing my dream around. Sing, sing, sing, sing my dream around. Sing, do, do, do, do, do, sing my dream. Sing, sing, sing, sing my dream around. Sing do, do, do, sing my dream around. Sing. Dream around, do you Do Do Do Do da Do da Do Do, do, do. Sing my dream. One, two, two, two, We draaiden deze single even speciaal voor alle Italo-liefhebbers. En dat zijn er heel veel in Zandvoort, hoor. De Italiaanse muziek van uh, Silva Pozzoli hoorde hem, uh, met uh, de single Around My Dream. Ja, we hebben goed nieuws over S.V. Zandvoort, want uh, gisteren vond het uh, voetbalgala plaats. En er werd gescoord door S.V. Zandvoort. Klopt, S.V. Zandvoort scoort bij voetbalgala 2018. Tijdens het voetbalgala 2018, georganiseerd door Voetbal in Haarlem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 Ravilleux. Les passants dans la rue nous envie c'est si bon de guider dans ses yeux une esprit qui donne le frisant c'est si bon cette petite sensation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 je cherche un millionnaire Simon, Simon. avec des. rangs Cadillac Car. Minko. Des bijoux. Jusqu'au cou, Simon, Simon. tu sais. Mmh, C'est bon. Simon, Simon. Ces petites sensations. Peut-être quelqu'un avec.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 Een heel, uh, heel geweldig spektakel natuurlijk. Q1 hebben we net gehad. Lijks Straks gaan we naar q 2 Dan hebben we het over de kwalificatie. Maar niet alleen dat. Ook het uh, Britisch racefestival hier op uh, Sandvoort. En als we het over autoracerij hebben... hebben we het over die supermarkt. Die er ook heel veel mee te maken heeft. En uh, ja, die hebben een reclamespotje, een sommersportje. En uh, daar wordt uh, deze, deze plaat uh, bij gebruikt. Je de Urta Kids en Sassy Bon. Dankjewel Urta.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 Op boulevard de Vauvage de Zandvoort. Kom gezellig langs en bij de leukste markt aan zee. Meer informatie over deze zomermarkt dat kunt u terugvinden op de website www.zmbz.nl. Www Dan ook op 14 juli van half acht s avonds tot 5 voor 12 s'nachts is het weer tijd voor Let's Party Disco Dance Classics Strandfeest. En deze zomer organiseert Let's Party voor bruisende strandfeesten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 De, de single uit de jaren 80 van de Amsterdamse meidengroep Maitei. Drie uh, dames uit uh, Amsterdam uh, vormden de, de groep Maitei. En dit was uh, een van hun grootste hits, Je hoorde history. We kijken on ondertussen ook even naar uh, Q2 nog vijf uh, minuten te gaan. Lewis Hamilton, P1, P2 Vettel. Bortas, P3, P4 Rijkhouden. En uh, Max Verstappen, die vinden we op P5, gevolgd door Ricciardo op P6.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 And how did we get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 Oh, Volgens mij hebben ze nog een paar kilometer te gaan, uh, Albertje, of niet? Voordat ze in de Champs-Élysées zijn. Oh, dat duurt al even. dat, dat, dat duurt even. Ja, ja, ja. Jo, de Champs-Élysées. Wie zong dat? Jacques Dutronc. Uh, Joe oh, Darlestein. ik weet hem goed. Oké. Okay. Hier <laughs> is Bloem.